De PVV, die behalve om een brief ook om een debat had gevraagd, ligt zich neer bij de wens van Ormel en de rest van de Kamer. Het Internationaal Strafhof in Den Haag gaat onderzoeken of de Libische leider Gaddafi zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook andere hooggeplaatste functionarissen onder wie enkele zonen van Gaddafi worden in het onderzoek meegenomen. Dat heeft hoofdaanklager Moreno Ocampo bekendgemaakt. In the coming weeks: The office will investigate. Who are... De hoofdaanklager benadrukte dat ook wordt gekeken naar mogelijke misdaden door opstandelingen. Gisteren werd al duidelijk dat er een onderzoek komt naar schendingen van de mensenrechten in Libië. CDA-fractievoorzitter van Haasma Buma vindt dat het Kamerlid Kopian kritiek op de koers van de partij eerst in de fractie had moeten bespreken. Koppian, die in de formatie tegenstander was van een kabinet... met gedoogsteun van de PVV, schrijft in een discussiestuk... dat het CDA een van de diepste crisis beleeft uit zijn bestaan. Volgens Koppian ontbreekt het de partij aan een eigen authentiek verhaal. De kiezingen hebben laten zien dat het verhaal onduidelijk is dat we onvoldoende onderscheidend zijn ten opzichte van andere partijen. We hebben nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid... als partij, als fractie, maar ook als leden aan de basis... om dat verhaal weer met elkaar vorm te geven. Koppian vindt dat het CDA terug moet naar het midden. Van Haarsma Buma zei na een fractievergadering dat al eerder is afgesproken... dat er discussie nodig is over de koers van de partij. Maar de discussie moet niet gevoerd worden in de media... voordat het in de fractie aan de orde komt, zei hij.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 ANWB Verkeersinformatie. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht staat tussen knopend Eckersweijer en knopend Baterdorp 2 kilometer file door een ongeval met een vrachtwagen. Door een ander ongeluk met een vrachtwagen op de A2 naar Maastricht staat er 6 kilometer tussen knopend Leenderheide en Maarhezen. De rechterrijstrook is daar dicht en voor Maastricht kunt u daar beter omrijden via Venlo, de A67 en de A73. Dan op de A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Leusden 2 kilometer file en de andere kant op op de A28... tussen knopend Hoevelaken en Amersfoort 2 kilometer. En dan nog een melding van het spoor, want tussen Bergen-op-Zoom en Roosendaal... rijden geen treinen na een aanrijding. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland met de beste werkgevers. Gratendag 12 maart in de Amsterdam -rij. Studenten, starters en professionals kijken voor informatie en gratis entree op carrièrebeurs.nl. Wie betaalt dat gewoon? heeft er geen aanmaning nodig. Belachelijk dat die dingen bestaan aanmaning. De Nationale Carrièrebeurs. 11 en 12 maart in de Amsterdam -rij. Kijk op carrièrebeurs.nl.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 Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit Is De Dag. Het laatste half uur alweer. Straks gaat oud voor het CDA Jan Schinkelshoek... in onze dagelijkse opinie-rubriek een appeltje schillen. Meneer Schinkelshoek, goedemiddag. Goedemiddag. Waar wilt u het over hebben? Ik wil graag een appeltje schillen met Herman Meijer... eindredacteur van de, de voortreffelijke televisierubriek Pauw en Witteman. Um, maar dan vooral als vertegenwoordiger van wat ik altijd noem de televisiedemocratie. Ik vind dat er in, in de aanloop van verkiezingen steeds meer televisiedebatten komen. En dat levert een rommelig beeld... En valt ook verwarrend voor de kiezer op. Gaat het om het aantal of om de kwaliteit van die debatten? Het gaat om beide. Dat telt op tot iets wat, naar mijn gevoel, overzichtelijker zou moeten kunnen. Oké, okay, nou, dat horen we straks. We gaan eerst naar Oman. Want koningin Beatrix ziet voorlopig af van het staatsbezoek aan dat land. Inwoners van het golfstaatje zijn, net als in andere Arabische landen, in opstand gekomen. Wat is er aan de hand in Oman? En wat voor man is de sultan die Beatrix had uitgenodigd? Gisteren gingen ongeveer 2000 demonstranten de straat op om politieke hervormingen en meer werkgelegenheid te eisen. Ze staken een parkeergarage in brand. Politie probeerde de menigte uiteen te jagen met rubberkogels. Daarbij zouden de zes doden zijn gevallen. Nou ben ik uiteraard niet de koningin. Maar... Ja, ik zou zelf gaan. En, uh, ik denk dat het ook wel gewoon een goed signaal is. Want ik geloof ook echt wel dat die sultan de beste bedoelingen heeft. Een aantal families zijn nog in, uh, in Muscat, maar die verwacht ik, voor het, uh, ik verwacht dat die voor de volgende week weer terug zijn. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Een reisje boeken naar Oman. Dan uh, kom je al gauw bij uh, reisbureau DKTS in uh, Zevenbergen terecht. Kom binnen, ik ben het Hallo. Nu is een prima periode voor het, uh, voor het weer in ieder geval. Het seizoen is goed, op de Hoogplateau staan de rozen in bloei... Nou ja, met name voor de temperatuur zit u nu op het, uh, precies op het goede moment. Uh, Oman is bijna acht keer groter dan Nederland. En hij heeft een bevolkingsaantal ongeveer 3,5 miljoen. Dus dat is vrij dun bevolkt. En het grootste gedeelte van de mensen woont in Noord-Oman. En dan is er ook nog duizend kilometer zuidelijk is subtropische provincie Salala. Dus als u wat langer de tijd zou hebben, bijvoorbeeld een week of twee, zou u daar naartoe ook kunnen gaan. Ondanks het rumoer van de afgelopen weken in Oman kun je er nog prima heen. En niet alleen toeristen weten de weg naar Oman te vinden... ook sporters komen er regelmatig. Zoals bijvoorbeeld Rabo-renner Robert Geesink... die vorige week, ondanks de onrust, de Ronde van Oman won. Water op de weg in Oman. Het gebeurt in de zesde en laatste etappe van de 2.1-rittenkoers. Al daar 157 kilometer. En dan is Geesink winnaar van dit wielerweekje... En ook Feyenoord was er in januari voor een trainingskamp. Ik ben Guido Vader. Ik ben de persverlichter van Feyenoord Rotterdam. We zijn van 6 januari tot 19 januari, dus een dikke week, zijn we daar gebleven. Het is heel goed bevallen. Nederland heeft ook belangrijke handelsbelangen in Oman. En dus zijn er ook Hollanders die in Oman werken. Bijvoorbeeld bij Shell. En Rotterdam ontwikkelt er een nieuwe haven. Ik ben Jan Meijer. De Chief Executive Officer van de haven van Sohar. Wat wij hier sinds 2000 gedaan hebben, is de ontwikkeling van een haven. Zo groot als Maasvlakte 2 in Rotterdam. En daarbij hebben we een grofweg een team van 100 mensen, waarvan een man of 15 Nederlanders zijn. Dus 85 Omani. Hoe lang is het vliegen? Rechtstreeks met een tussenlanding in Abu Dhabi. En dan duurt de vlucht ongeveer 8 uur. Is het mogelijk om daar gewoon met de auto ook rond te reizen en zelf je eigen gang te gaan? Ja, dat adviseren we eigenlijk ook gewoon uh, om een voorbeeldrijf mee te nemen. Want dan kun je op de beste plekken komen. Je hoeft niet bang te zijn voor criminaliteit, dat is er nauwelijks. Veilig dus. Toch gaat het reisje van de koningin niet door. Vanwege de onrust. Wat is er aan de hand in Omaan? Jan Donner van het Tropeninstituut. Werkgelegenheid is natuurlijk in de hele regio een, een issue. En wat je ziet, mensen zijn hoog opgeleid. En mensen willen niet alleen maar achter de thee of de koffie zitten, maar willen gewoon werk en willen nuttig bezig zijn. Jan Meijer, van het havenbedrijf. Het probleem van het land is dat een land van 2,5 miljoen mensen is meer dan 50% jonger dan 23 jaar. Daar moet men nu ongelooflijk veel banen scheppen. Een van de manieren om banen te scheppen is bijvoorbeeld de haven en de 14 miljard dollar die hier geïnvesteerd is. Maar dat gaat nooit snel genoeg om al die jonge mensen die nu gratis opleidingen krijgen en daardoor hogere verwachtingspatronen hebben, om die allemaal van banen te voorzien. Nou, de haven is doorlopend operationeel geweest. De schepen gaan erin en uit. En ik zit nu uit het raam te kijken. En, uh, ik zie de schepen daar liggen en de kranen werken. We hebben op een gegeven moment het uh, besluit genomen om uh, een aantal familieleden, uh, van niet-essentiële mensen, uh, om te zeggen waarom gaan jullie niet een paar dagen naar Muscat. Uh, een aantal families zijn nog in, uh, in Muscat, maar die verwacht ik voor het, uh, ik verwacht dat die voor, het, uh, voor, voor de volgende week weer terug zijn. De onrust in Oman lijkt vooral economisch van aard. Het gaat vooral om werkgelegenheid. Of is er meer aan de hand en sluimert er ook een verlangen naar meer democratie en vrijheid. Zoals bij de andere Arabische opstanden. Kijk eens, vrouwen met korte broek en zonder hoofddoek. Ja. Dat kan wel allemaal. Danielle Kloeg. Van het reisbureau. Ja, dit is een verslag van een reis dat ik een paar jaar geleden met uh, iemand samen heb uh, samengesteld door de Emiraten en Omaan. Uh, hier sta ik dus zelf op een foto, uh, kort gerokt, echt boven de knie op mijn slippertjes. Met een uh, lokale Omani-chauffeur van uh, mijn leeftijd eigenlijk. Met wie we gewoon een paar dagen rond hebben gereden. Mensen toch vaak denken: van, Oh, je moet helemaal in de doeken en je mag daar niks. Ja, je mag daar gewoon alles. Wij drinken samen s'avonds een biertje en uh, hij ook gewoon, dus. Jan Donner van het Tropeninstituut. Het is een fascinerend, veelzijdig land. Veel opener dan bijvoorbeeld de Saoedi's of de rest van het achterland. Jan Meijer van het havenbedrijf. Je rijden de vrouwen wel en hebben de vrouwen wel hoge posities. Uh, op de universiteit zitten meer vrouwen dan mannen. De geloofrichting binnen de islam is de ibadis. Het is zo dat je bij ibadis ziet dat men wel behoudend is... maar tolerant ten opzichte van anderen. hier een foto van een, van een groot paleis. Is dat van de Sultan? Ja, dat is het paleis van de Sultan. Dat ligt uh, in Muscat in een baai. En er staan twee forten. Mm -hmm. uh, rond 1970 is hij aan de macht gekomen. En toen heeft hij uh, het land eigenlijk in... Uh, ja, wat is het, een thuisbestek van 40 jaar... Uh, vanuit de middeleeuwen... naar uh, dit uh, moderne tijdperk uh, getrokken... met goede internationale betrekkingen. Er zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. En dat is naar mijn idee... Uh, de reden dat de mensen de straat op zijn gegaan. De afgelopen weken hebben we in Tunesië, Egypte en Libië gezien... dat het volk zich tegen de leider keert. Maar dat is in Oman niet zo. Daar heerst Sultan Kaboes. Hij heeft zes paleizen en vijf jachten. En nog steeds is hij populair bij zijn volk. Ik denk dat uh, hij redelijk progressief is... Maar uh, hij probeert de traditie en de cultuur niet te verliezen in het moderniseren van de maatschappij. Behalve dat het uh, wel degelijk een uh, uh, Arabische vorst is. Hij gaat bijvoorbeeld één keer per jaar het land in. En dan praat hij in, uh, ieder jaar in verschillende steden en dorpen Praat hij met alle mensen die met hem willen praten. Hij is dus open voor dit soort uh, consultaties woordvoerder van Feyenoord, Guido Vader. Wat ik wel heel opvallend vond, is dat die sultan ook een soort mythische figuur is. Men weet bijvoorbeeld niet, officieel niet of hij kinderen heeft. Of, uh, over zijn leven is heel weinig bekend. Hij is, er staan geen bladen volgeschreven over hem. Als hij op wintersport gaat, worden er geen foto's gemaakt. Mensen spreken zich uit tegen corruptie in het algemeen. Uh, maar voor mij, de sultan, die wordt uh, met rust gelaten. Zijn portretten worden niet beklad. Jan Donner van het Tropeninstituut. Zijn opvolging is op een hele boeiende manier geregeld. Er worden binnen de Raad van Wijzen... en de familie speelt daar ook wel een rol in... worden er drie kandidaten genoemd die hem zouden kunnen opvolgen. Die namen komen op papiertjes in het nachtkastje van de sultan te liggen. En op het moment dat hij het gevoel heeft dat hij nu stervende is... dan moet hij zorgen dat er maar één briefje in zijn nachtkastje ligt... En dat is dan zijn opvolger. Hij heeft, uh, heeft geen zoon. Uh, hij heeft uh, voor zover bekend zelfs helemaal geen kinderen. Uh, en dit is, dit is de manier waarop het geregeld is. De sultan pompt niet alleen geld in zijn eigen land. Hij investeert ook in Nederland. Hij heeft bijvoorbeeld een moskee-cadeau gedaan aan Museum Orientalis. En ook betaalt hij de sultan van Oman leerstoel aan de Universiteit Leiden. Ondanks de goede banden gaat de koningin voorlopig niet naar Oman. Was dat nou wel nodig? Dit is geen uh, Egypte of Libië. Dus ik denk dat het nog wel wat uh, zal doorgaan, wat zal fluctueren. Maar dat uh, de scherpe randjes er absoluut af gaan. Om het al genoeg te zien volgens mij in Oman. Ja. Uh, en ondanks die, die onrusten en, en uh, opstanden en dat soort toestanden... zeg jij van je kunt gewoon echt wel gaan naar Oman. Ja, wat mij betreft uh, wel. Tot zover dit portret van Omaan, gemaakt door Peter Siebe en Guido van Riet. Het praat verder met collega en koningshuisdeskundige Jeroen Snel. Jeroen, goedemiddag. Goedemiddag, Helstwet. Als je dat verhaal beluistert, dan is Omaan helemaal niet onveilig. Waarom gaat de koningin daar dan toch niet naartoe? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het antwoord uh, toch vooral in Den Haag uh, moet worden gezocht. Een uh, Kamermeerderheid heeft toch sterk aangedrongen op Rutte... om uh, te beslissen dat het uh, staatsbezoek maar even uitgesteld moest worden. En daar heeft de regering naar geluisterd, opmerkelijk. Want uh, ja, de Kamer heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Mogelijk dat ze achteraf vragen hadden kunnen stellen... maar dat ze op voorhand al zo uh, positie namen heeft mij wel verbaasd. Ja. En ja, die geluiden die ik nu hoor, die, die heb ik ook gehoord... dat het er nu relatief rustig is en uh, Rutte heeft maandag bij Paul Witteman nog gezegd... dat het vooral ging om de veiligheid van de koningin. Nou, die lijkt mij uh, prima te waarborgen. Ja. Dus ik was zeer verrast toen het bericht toch gistermiddag kwam... Uh, dat het staatsbezoek is uitgesteld. Ja, dat, dat Rutte er niks over wil zeggen gaf waarschijnlijk misschien ook wel aan... dat daar ook flink over nagedacht en over getwijfeld is. Hoe, hoe denk je dat zo'n afweging dan tot stand komt? Nou ja, ik heb de laatste tijd het gevoel bij premier Rutte... Uh, dat hij erg zijn best doet om vooral alle partijen uh, even rustig te houden. De goede, uh, lieve vrede te bewaren. Je zag het uh, ook in zijn reactie op uh, de kersttoespraak van de koningin... die gecensureerd zou zijn, zoals Oosterhuis dus had gezegd. Uh, daar wil hij verder geen uitspraak over doen. Uh, dus ik, ik, ik neem aan dat er inderdaad iets is gebeurd met die kersttoespraak... door uh, de rode pen van Rutte. Uh, om maar uh, de PVV te vriend te houden, nu met zo'n zijn er geluiden in meerderheid vanuit de Tweede Kamer... van ga niet, Nou, daar geeft hij dan blijkbaar toch aan gehoor. Mm -hmm. En ik denk dat de koningin uh, uh, zich moest schikken in haar lot. <laughs> ja. En dat ze toch op sterk advies van, van Rutte in dit geval uh, moest beslissen... ik ga niet. Nee, want het heeft natuurlijk ook gevolgen voor de relaties... met zo'n sultan van Oman... Is het niet gezichtsverlies voor hem... als zo'n Nederlandse koningin dan dat bezoek afzegt? Dat zou je in eerste instantie wel zeggen. Alleen zoals je het nu formuleert, zo is het niet gebeurd. De koningin heeft het bezoek niet afgezegd. Gisteravond in die verklaring van de RVD werd ook duidelijk gezegd... in goed overleg tussen Oman en Nederland is besloten... dat de koningin haar bezoek uitstelt. Beide landen zijn tot een gezamenlijke conclusie gekomen... dat de huidige ontwikkelingen thans alle aandacht vragen. En dat bezoek dus beter later kan plaatsvinden. Ik citeer even die persverklaring. Dus uh, het is niet eenzijdig afgezegd, het is in onderling overleg uh, gebeurd. En dat het de koningin aan haar hart gaat, uh, blijkt ook nog wel aan, uit het feit... dat zij gisteren haar hoogste functionaris van het hof, dat is de grootmeester dat is Marco Hennes, die is gisteren al op audiëntie gegaan... bij de sultan, Sultan Kaboes met een persoonlijke brief van de koningin. En, uh, de uh, precieze inhoud kennen wij uh, helaas, uh, maar nee, jammerlijk nou nou niet. Doe nee. een beetje meer je best, uh, uh, <laughs> Maar uh, wij vermoeden wel dat daar toch uh, nog eens benadrukt werd... in die brief uh, dat de banden goed zijn en warm... en dat de koningin De Hoop uh, mogelijk heeft uitgesproken... spoedig alsnog uh, dat staatsbezoek uh, te brengen ja, aan Oman. Ja, De koningin gaat wel naar Qatar. Ja. Uh, stel dat dat het daar nou ook onrustig wordt? Ja, dan krijg je eenzelfde discussie. In theorie zou ook dat staatsbezoek dus nog kunnen worden uitgesteld. Er zijn nog geen onlusten geweest in Qatar... dat toch als een iets rijker land beschouwd kan worden dan Omaan. Maar ik begrijp wel dat er bijvoorbeeld op internet, op Facebook... er wel iets gaande is. En dat er een bepaalde pagina is op Facebook met 18.000 volgers. En die mensen die roepen elkaar op om op woensdag 16 maart... een grote demonstratie te laten plaatsvinden... tegen de Emir en tegen de regering. Oké, okay. nou, hoe zich dat ontwikkelt jullie? We besteden ook zaterdag in Blauwbloed aandacht ja, ook, aan dit onderwerp. Over, over de achtergronden van het uh, niet doorgaan uh, voorlopig van dit staatsbezoek En uh, nou ja, Qatar, als het wel doorgaat, uh, dan zijn we daar ook uh, vanzelf weer bij. Oké, okay. goede reis Jeroen en dankjewel voor, je, dankjewel voor je toelichting. Radio 1, dit is de dag. Wie er vandaag ons appeltje? Dat is Kamerlid Jan Schinkelshoek, voormalig uh, Kamerlid voor het CDA. Goedemiddag opnieuw, meneer Schinkelshoek. Goedemiddag. Oh nee, ik zou Jan zeggen, geloof ik. Hè? Goedemiddag, ja. Jan. Goedemiddag. Jij uh, wilde thuis. het hebben over de verkiezingsdebatten. Wat is het probleem precies? Nou, het probleem, ik vind dat, uh, en het viel me deze keer weer op... dat er in de aanloop naar verkiezingen steeds meer televisiedebatten komen. Ik heb er vier gezien, geloof ik. Uh, dat kan. Ik heb, het gevoel, ik heb het gevoel dat we overspoeld worden, geleidelijk aan. Uh, alsof het Een tsunami van verkiezingsdebatten. Nou, nou, nou dat nou ook wel wat overdreven. En alleen Soorten en maten, en ik vroeg me af, bij het zien van de zoveelste, wat voegt dit nog maar toe? Ik heb, ik heb, ik heb twee bezwaren, en het leek me goed om dat eens te bespreken met een man die daar echt alles van weet, Herman Meijer. De eerste is uh, uh, dat uh, naar mijn gevoel debatten uh, steeds meer. Nou, laat ik het me een beetje fors zeggen, ontaarden tot, uh, tot knokpartijen met woorden. Men grossiert in wanleiners. In, in uh, wie is daarmee gediend? Ik weet wat de reactie is. Natuurlijk is dat de verantwoordelijkheid van politici. Dat is het ook. Maar ik heb het gevoel dat het format, de televisieuitzending, het medium op zich als het ware toe aanzet. En dat men dat heimelijk wel mooi vindt. Dat is het, het, dat is het eerste bezwaar. Het ja. tweede is dat televisiedebatten niet gaan waarover ze moeten gaan. Neem nou de, de slag om de Eerste Kamer, een, een, een, een, een Paul Witterman productie Nauwelijks was er sprake van de provincie. Spannend, boeiend, dat begrijp ik ook allemaal wel. Maar dat levert per saldo um, nou niet helemaal een goed beeld op... van waar deze verkiezingen ook over gingen, namelijk over de provincie. Ja, dat Mijn vraag, moet het nou allemaal zo en kan dat nou ook niet anders? We hebben een heel klein stukje klaarstaan van die slag om de Eerste Kamer. Dames en heren, welkom bij het live debat op Nederland 1. De slag om de Eerste Kamer. Dat betekent dat we het over landelijke politiek gaan hebben met landelijke politici. De provincies, of u dat nou leuk vindt of niet, zullen er nauwelijks aan te pas komen. Ja, dat werd er gewoon even duidelijk bij gezegd, Meneer ja. Schinkelshoek, dat wist u ja. wel waar je aan toe was. Ja, ik wist wel waar ik aan toe was. En toen dacht ik al van, hé, hey, is, is dit nou niet een tikje eenzijdig? Ik ben de laatste die uh, niet gezien dat het mond gaan zou zijn... dat deze verkiezingen genationaliseerd zijn. Nee, dat is ook enkele weken geleden al een appeltje over geschreven. Ja, geschild. precies, daar ja. hebben we het al uitvoerig over gehad. Uh, toen heb ik de, daar eens bij de provincie uh, wat kritische vragen over gesteld. En nu is naar de media. Versterk je nou niet een beeld... Dat, dat dat onjuist is en kiezers um, in, in, in toenemende mate geen idee hebben waar recht over gaat. Ja. U noemde al even Herman Meijer. Die is uh, ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Eindredacteur van uh, Pauw en Witman, een van de organisatoren van die debatten. Um, ja, is goed maar goed dat. dat ja, is maar dat tweede hm. punt van uh, Jans Schinkelshoek. Is het niet veel te? Hadden jullie niet een provinciaal debat moeten organiseren op een of andere manier? Nou, kijk, we hebben natuurlijk heel erg de keuze... Uh, we hebben dit bevat, debat hebben we uh, bewust de slag aan de Eerste Kamer genoemd... omdat wij dachten dat dat het onderwerp is... Uh, wat bij deze verkiezingen gewoon... Uh, ja, dat is het onderwerp. En dat is uh, wat ons interesseert, wat het, wat het land interesseert... wat de mensen interesseert... en waar deze verkiezingen, denk ik, ook zijn spanning... en uh, uh, de hoge opkomst onder andere aan te danken hebben. Ja, bewuste keuze, wij hebben, zegt u. Dus wij, wij zijn er zeer bewust voor gaan kiezen... Uh, en eigenlijk, uh, kijk, Libië kwam er ook tussendoor, uh, daarom hebben we waarschijnlijk de provincie ook weinig nadruk gegeven in onze andere programma's. Maar uh, ik ben daar ook niet zo heel rauwig om, omdat ik eigenlijk geen onderwerp of heel weinig onderwerpen kan verzinnen op provinciaal niveau die voor ons... De afgelopen weken heel spannend zouden zijn. Ja, Jans, Jan behalve de mega's behalve de mega's, dan, ja. dan, en dat hebben we dan ook gedaan. Ja. Maar dat is eigenlijk ook weer een probleem omdat het om dierenleed gaat. Wat iedereen van Groningen tot Maastricht interesseert. Ja. Dat Jan het zegt, het is, bewust... is gewoon heel saai gaan. Ja, het is bewust gedaan, zegt uh, Helman Meijer. Het ging eigenlijk echt om de Eerste Kamer, daar zat de spanning ook. En tweede, er zijn weinig provinciale onderwerpen die landelijk spelen. Ja, dat, dat is een bewuste is dus dat, dat, dat vermoed ik al. En dan was dat begrijp ik over een deel. Want het ging ook over de Eerste Kamer. Maar dit schoot door. Dit ging al alleen nog maar over de Eerste Kamer, terwijl je, naar mijn gevoel... het evengoed, en met een beetje journalistieke creativiteit... en ik acht de makers van Pauw Witterman tot erg veel in staat... Met een, ja, beetje journalistieke, eh, met een beetje journalistieke kwaliteit kan je ook over boeiende onderwerpen... Maar maakt dat eens concreet wat dat is moeten doen, behalve ja. die meegestallen? Uh, bijvoorbeeld zijn er onderwerpen over het, die, die, die het milieu raken. Uh, de, de, de provincies in toenemende mate beslissen over het openbaar vervoer. Er worden zelfs treinen en buslijnen worden betaald. Waar industrieën worden gevestigd, de hele de discussie over de Moerdijk gaat voor een belangrijk deel ook terug op officiële beslissingen. U zegt er zijn genoeg onderwerpen die landelijk ook spelen. Daar ben ik het natuurlijk over eens op het moment dat je denkt dit kunnen we... Uh, kijk als wij alleen maar he gaan hebben, natuurlijk is naar de ramp in Moerdijk, is dat hartstikke interessant. Maar als je tegelijkertijd vervolgens met mensen uit die buurt gaat praten over uh, de planologische beslissingen uh, in het gebied van de Moerdijk, dan denk ik dat wordt toch... Uh, dat klinkt misschien raar en dat klinkt misschien dom en uh, uh, ver van de, van de materie afstand Maar ik, ik heb toch de, uh, de indruk dat wij dat als Paul Witteman niet tot een onderwerp krijgen wat iedereen boeit. Wat ik wel vind, en uh, overigens heb ik daar wel veel goede televisie van gezien... Eén Vandaag heeft een hele goede serie gemaakt van onderwerpen uit de provincie. En op de radio heb ik leuke debatten ja, gehoord zeker. die door de charme die radio ja. dan heeft mij weer erg kunnen bekoren. Maar op het moment dat. Uh, ik heb een heel leuk uh, ge uh, de debat gehoord tussen de lijsttrekkers uit, uh, uit, uh, uit uh, Friesland. Ja. Maar dat krijgt een zekere uh, couleur lokaal. En dat heeft radio, denk ik, meer dan televisie. En bij ons is het toch zo: ja, uh, wij willen ook echt. De kopstukken waren ja. in dit geval zo spannend. En er was. Bij ieder kopstuk van, van de Partij van de Arbeid tot het CDA tot de PVV, die we dan bij Pauw-Witteman niet kunnen krijgen. Maar desalniettemin was zoveel uh, spannend aan de hand dat je als landelijk programma ook wel okay. gaat. Oké, laat ik maar zeggen, gek zou zijn om het niet te doen. Oké, okay, dat is het. Ik wil nog even terug ja, naar het ja. eerste punt van, uh, van Jens Niels Die zegt: Is het eigenlijk niet een ordinaire schreeuwpartij tegen elkaar waarbij nauwelijks nog serieus wordt gepraat? En zijn er niet veel te veel van die debatten? Wat is uw reactie daarop, meneer Meijer? Nou, ik denk dat ik dat uh, zo langzamerhand wel een beetje met hem eens ben. Ik kijk, kijk, zou het moeten verdedigen dat het niet zo is, omdat ik ze zelf ook voorbereid. We hebben er overigens maar één gedaan. En wat mij betreft had ik bij dat ene, nou niet helemaal, maar uh, ook wel kunnen blijven. Maar ik vind ook dat het op een gegeven moment dat je A overvoerd wordt... En ja. uh, ten tweede dat uh, tegen uh, dat, dat uh, los van dat je ziet hoe mensen zich eruit redden. En dat heeft natuurlijk ook bij mensen die jouw land moeten leiden, een bepaalde informatieve waarde. Maar dat ik tegelijkertijd ook wel vind dat het door elkaar schreeuwen en afvangen. Uh, de informatieve waarde wel uh, uh, in de wielen begint. Maar te waarom heeft u het dan toch gedaan? Want er waren al een paar andere debatten van één vandaag. Twee van de NOS, waarom bent u het dan ook nog gaan doen? Nou, omdat je toch als programma het. Uh, ten eerste uh, uh, uh, was onze uh, expliciete uh, bedoeling dit keer aan het begin van de serie te zitten. Begin van de serie, debat Dat is mislukt, de want de NMES zat ervoor. Met... Ja, zo waren we, wij waren dan weer het eerste <coughs> televisiedebat met uh, Roemers, Sap, Pechtold en, en uh, die landelijke kompletten. Uh, ah. uh, maar goed, zo, zo verdedigt iedereen zichzelf. <coughs> ja. Maar we wilden een beetje vooraan de rij gaan zitten... Uh, uh, ook te vanuitgaan dat, dat een debat ook wel... echt is niet zo dat een debat geen waarde heeft. Ik vond zelf ons debat namelijk eigenlijk heel erg leuk en in, interessant. Maar uh, de veelheid van debatten, dat is wel een beetje een catch-22-situatie. Iedereen wil ze. En als je ze allemaal krijgt, dan, is het, dan zijn ja, ja. er veel van. Meneer meneer Schinkel, Schinkel, meneer meneer echt een overweging Schinkelshoek? Laatste reactie ja. van u, meneer Schinkelshoek. Ja, dat was precies het punt dat ik wilde maken. Het ging me helemaal niet zozeer. Ik zei dat ook in het begin omdat Paul Wittermans verkeerd zouden hebben gedaan. Maar de, het, het telde op tot te veel. Het telde op ja. tot te veel geschreeuw. En ja. daardoor nou, kwam daar waar het ook over ging, over de provincie, euh, kwam, kwam niet goed aan bod. En dat, dat vond ik jammer. Daarmee deed de televisie zich als serieus medium, met name ook in de politiek, volgens mij tekort. En het lijkt mij gewenst en dat appeltje had ik dan uh, geschild willen hebben, of dat zit nu in, in, in, tussen te schillen, dat men daar in heel Versum eens een keer met elkaar over nadenkt hoe je dat beter voor een volgende keer kun, uh, kan, kan, kan, kan organiseren. Ja, Meneer uh, Meijer, mee eens, als ik u zou horen. Ja, daar ben ik dat dat lijkt me een hele zinnige opmerking. Okay. Om me heen. Uh, Goed, ja. nou dan is de helft van de appel toch uh, opgegeten en de andere helft die bewaren dan verlaten. Jans Ginkelthoek en Herman Meijer, beide hartelijk dank voor dit gesprek. Goedemiddag. Okay, dit is de dag zit erop voor vandaag. Ik verwijs naar onze website ditisdedag.nu. Kunt u dingen teruglezen, terugluisteren. Komende zondag is schrijfster Vonne van der Meer te gast in Dit is de Zondag. Ochtends om zeven uur op deze zender. Zometeen na het nieuws van half vier, Gerr Jochems met de Villa VPO. Gerr, je hebt weer een hele villa tot je beschikking? Jazeker, en ik praat zo meteen met Ad Koppenjan. Jullie kennen hem nog wel, hè? het CDA-Kamerlid, dissident. En hij schreef een hartstochtelijk pamflet tegen de koers van zijn eigen partij. Te lezen op zijn website. Verder de klimopzaak, is een enorme affaire En die dient vandaag in Haarlem. En in het economiepanel hebben we het over Libië en olie. In het economiepanel dus. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Marjan Koekoek. Radio 1, met NOS Journaal.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 Ze kreeg een jaar minder dan eerder bij de rechtbank. Volgens het Hof was ze sterk verminderd toerekeningsvatbaar... toen ze met een bijl haar man en dochter in hun slaap doodsloeg. Ze was onder invloed van antidepressiva. De Tweede Kamer wil een brief van het kabinet over de situatie van de drie Nederlandse militairen in Libië. Ze werden zonder gevangen genomen door een gewapende eenheid die op de hand is van de Libische leider Gaddafi. Nadat ze met een helikopter in de stad Sirte waren geland. Daar wilden ze twee evacuees op pikken. De Kamer maakt zich zorgen over de drie en heeft veel vragen.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 ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk met een vrachtwagen op de A2 naar Maastricht... staat er 5 kilometer tussen afrit Valkenswaard en Marhezen. De rechterrijstrook is daar dicht en voor Maastricht kunt u beter omrijden via Venlo. Dat is de A67 en de A73. Dan de A17, Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Zevenbergen en Standaarbuiten, Buiten staat 2 kilometer file door een ongeluk. Verkeer voor de richting Roosendaal kan beter omrijden via Breda, de A16 en de A58.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 Goedemiddag, zo meteen praat ik met het CDA-kamerlid Ad Kopian. U weet het vast nog wel, Kopian van de Het Wiegepolder En natuurlijk van zijn verzet, samen met Kathleen Ferrier... tegen de gedoogconstructie met de PVV van Geert Wilders... die met zo'n gigantisch aantal zetels in de Eerste Kamer is ingefietst, gisteren. De partij verkeert in een van haar diepste crises ooit. De partij mist een eigen authentiek verhaal. Het is vijf voor twaalf. Dat schrijft Koppejan een dag na de zware verkiezingsnederlaag van zijn partij in een hartstochtelijk pamflet op zijn eigen website. Maar eerst de klimopzaak: dat is de massale vastgoedfraude die vandaag in Haarlem dient. Dit is Radio 1, Villa VBRO. 70.000 telefoongesprekken zijn getapt. Honderden rechercheurs hebben zich met het onderzoek bezig gehouden. De Klimopzaak dus. De grootste vastgoedfraudezaken ter geschiedenis van de Financiële Inlichtingen en Opsporingsdienst. De FIAT dus. Projectontwikkelaars, pensioenfondsdirecteuren en vastgoedhandelaren zouden jarenlang, en natuurlijk met hulp van accountants, bankiers enzovoort, tientallen miljoenen bij een bedrijf hebben weggesluist. De inhoudelijke behandeling is vandaag in Haarlem begonnen. 14 dachten staan er terecht, waarvoor 46 zittingsdagen maar liefst zijn uitgetrokken. Gerben van der Marel, uh, samen met Vasco van der Boon bij de Financiële Dagblad. Jullie schreven er het boek over, de vastgoedfraude. En dat begon allemaal op 13 november. Hè? Kan je nog even vertellen wat er precies toen aan het licht kwam? Ja, dan moet je je voorstellen dat in een soort van militaire operatie alles in het geheim eh, bij het krieken van de dag zorgens vroeg 600 mensen eh, werden ingelicht in de sporthal over de doorzoekingen die ze gingen doen over heel Nederland. Eh, en dat was eh, zoals Justitie het noemt, de actiedag. Dat is de dag dat eh, allerlei vastgoedmannen, directeuren, notarissen en accountants, eh, verdachte handlangers eh, werden opgepakt eh, en eigenlijk van hun bed werden gelicht eh, in dat grote fraudeonderzoek dat toen pas bekend werd. Ja, normaal kennen wij dat van Amerikaanse films en dan denk je dat kan nooit in Nederland, maar dat kan dus heel goed in Nederland. Ja, dit verhaal, de vastgoedfraude, is doorspekt eigenlijk van, van trillerelementen en van, van, van dingen die je echt niet verwacht. Ik zit nu in de rechtbank Haarlem, het is even net vijf minuten geleden geschorst en het was het verdachte zelf die nu op zitting is die zei van nou... Dit heb ik alleen maar in films niet gezien wat mij is overkomen. Uh, ik kan het nog steeds niet geloven. Ja, De inhoudelijke behandeling, ik zei het al, die is vandaag uh, begonnen. Uh, welke verdachten verscheen er vanmorgen voor de rechter? Ja, je moet het uh, zo zien dat het OM eigenlijk heel strategisch van, van, van klein naar groot gaat. Hè. Ze mm. proberen eigenlijk zoveel mogelijk kleine verdachten in de voorfase te horen. En daar is vandaag mee begonnen met twee mensen. Is dat nieuw al... om dat zo, zo te doen? Va ja, dat is, dat is echt een duidelijke strategie. He, want ze kunnen natuurlijk met die, met die kleinere verdachten, die ook meer geneigd zijn om, om bekennende verklaringen af te leggen tegen die grote bazen, Daar kunnen ze in de bewijsvoering ook mee uh, geholpen zijn uh, uh, ja, bij de grote vissen. En wie was vandaag de kleine vis, de eerste kleine vis? Ja, er waren er twee. Uh, nu uh, staat een bankier terecht uh, van de ING in Deert, en die zou geholpen hebben bij het wegsluizen uh, van geld naar Zwitserland. Ja. En de aantijging is dat hij daar 80.000 euro. Voor gehad zou hebben. Hij verzweeg het voor zijn baas. Hij liet het via een Fortis-rekening lopen. Het leidde tot ontslag. En inderdaad, hij heeft een paar dagen heeft hij in voorrest gezeten. En uh, nou, hij slaapt flink, uh, flink terug nu uh, met zijn advocaat. Ja, ja. En nu vanmiddag een uh, bankier? Ja, nou die bankier we net, die, die is eigenlijk nu bezig. Uh, vanochtend uh, was, een, uh, was een, eigenlijk een assurantie tussenpersoon. Dus eigenlijk meer een verzekeringsman. Uh, en die gaf toe, ik heb uh, de meest desastreuze keuzes gemaakt in mijn leven met, met deze vastgoedhandelaar. Ik heb me er volkomen in laten luizen. Uh, en ik uh, ben behulpzaam geweest bij het wegsluizen uh, van geld. Het was wel zo dat hij... Um, uh, ja. Het zei dat hij een hele zware tijd heeft gehad en dat, het, uh, he, dat hij bewust was achteraf dat hij heel erg uh, fout bezig is geweest. Maar hij wees wel duidelijk naar de leiders van die criminele organisatie. Hij zei, je moet niet bij mij zijn, je moet eigenlijk bij die grote jongens zijn. Die zeiden, jij moet dit en dat doen ja. en ik heb dat stom genoeg gedaan. Denkt hij dat hij er genadig afkomt met dit verhaal? Ja, nou dat was dan wel even een heel spannend punt, want hij, uh, zijn persoonlijke omstandigheden waren erg uh, tragisch. Hè, uh, scheiding, uh, baanverlies, ja. uh, AOW, zijn, zijn huis moet verkocht worden door de bank. Uh, en uh, toen greep de officier van justitie in en die heeft hem uh, voorgehouden uh, eigenlijk um, uh, een aantal dingen die niet klopten in zijn persoonlijke financiën. Uh, en uh, hij deed zich eigenlijk een stuk zieliger voor dan uit de stukken blijkt. Dus hij blijkt nog wel geld te hebben en nog wel aanspraak te kunnen maken op een deel van zijn bedrijf. Dus eigenlijk werd dat meteen lek geprikt. Ja. En alhoewel die man dus eigenlijk in tranen zat. Hè. Dat was waar de zaak was nog niet drie kwartier bezig en de eerste snik en tranen was binnen. Ja. Uh, maar uh, je zag meteen ook uh, dat de officier van justitie uh, ja, zich niet te langer laten voorliegen en, uh, en dat meteen doorprikken als uh, ja, mensen toch hopen op een milde behandeling door de rechter. Dus degene die de de komende dagen aan de beurt komen, die weten wat ze te wachten staat. Ja, je merkt dat de rechtbank er heel stevig in zit, en de officier van justitie ook. Er is natuurlijk heel lang vooronderzoek geweest, dus uh, ze zijn echt op een kieviege. Ze zitten ja. op het puntje van een stoel uh, om die mannen, want het zijn allemaal mannen, uh, uh, stevig aan te pakken. Ja. Nou, we gaan het verder met jou volgen de komende ah. tijd. Gerber van der Marel, Financiële Dagblad, Dankjewel. je Jo. Maar eerst wil ik, wil ik u nu vragen... Om volledige concentratie, stilte en zet de radio iets harder. Tijd voor de ene minuut. Pst, één minuut. Ik had geen uh, contact met, met mijn vrouw, met mijn kinderen. Ik was gewoon in, uh, leefde gewoon in een soort eigen wereld. Je ziet alleen maar die film afspelen. En, uh, ja. Ik uh, moest invallen voor uh, iemand die uh, normaal op de haarpalen rijdt. En uh, je weet dat er van alles kan gebeuren, dus je rijdt door een straat naar maar 5, 6 kilometer per uur en ja, die weg meer dan 50 ton met die vrachtwagen en ja, dat, dat stopt niet 1, 2, 3. En er kwam een meisje van 3,5 en zij nam de kortste weg voor mijn wagen, dus ja, zet het maar eens stil, dat gaat je niet lukken. is die filmopname, die je hoofd, die laat je zien wat er gebeurd is. En daar kan niemand je tegen helpen, vind ik. Daarom ben ik nu wel uh, ruim twaalf jaar uh, dakloos. De ene minuut. En u kunt verder nog de minuten bekijken... op de website vpro.nl slash ene minuut. Eén minuut, moet ik zeggen, natuurlijk. Het CDA zit in een van haar diepste crisis ooit. Het is vijf voor twaalf... De partij mist een eigen authentiek verhaal. Niet het regeerakkoord, maar onze christelijke inspiratie dient leidend te zijn. Meneer Koppenjan, CDA Tweede Kamerlid. Dat schrijft u op een heftig, in een heftig pamflet op uw web website. Wat is er dan aan de hand eigenlijk met uw partij? Behalve dat u een behoorlijke tik hebt gekregen bij de verkiezingen. Goedemiddag. Goedemiddag, meneer Jochums. Ik ben nog even aan het bijkomen van uw ene minuut. Want dat is toch wel een indrukwekkend ja, verhaal. Zeker als je zelf ook kinderen hebt en ik kan me dit zo... Vreselijk voorstellen ja. wat het dat is. Dat, uh, dat verandert je leven totaal. En dat relativeert ook. Ja, u bent een beetje van slachtoffer, lijkt. Nou ja, ik vind het wel indrukwekkend. Ja. ja, ja. ja. Ik hoop ook dat de meneer weer uh, zijn leven op orde kan krijgen. Ja. Ik, je hoort wel eens mensen zeggen dat je van dat soort, dingen, dat, je dat soort dingen nooit te boven komt. Nee, dat kan ik me ook wel voorstellen. Ja. ja. Als we een witje laten vallen, dan gaan we even naar de zaak. Ja, is goed. Dit was het witje. Wat is er met de partij aan de hand, meneer Koppenjan? Dat u zo'n heftig pamflet... Ik heb het helemaal gelezen, twee keer gelezen. Het is echt heftig. Nou ja, het is recht uit het hart geschreven. Dat uh, is het ik, zeker. Ik ben uh, al 27 jaar lid van die partij. Op alle mogel, mogelijke niveaus uh, actief geweest. Begonnen als, als jongen bij het CDA, uh, landelijk voorzitter geweest. Het is altijd mijn partij geweest. En, en dat is het ook nog steeds. Het is een partij met idealen. ja. En uh, die idealen die moeten weer zichtbaar gemaakt worden. Dat is eigenlijk, kort gezegd, de oproep die ik wil doen. Maak het CDA weer zichtbaar als die brede middenpartij, die volkspartij... die uh, tegenstellingen overbrugt, die mensen bij elkaar brengt... die uh, ja, niet alleen de problemen van het land oplost... maar ook ja, het omzien naar elkaar weer centraal stelt. Ja, Noemt u eens een paar concrete dingen waar dat uit moet gaan blijken? Nou ja, ik denk zelf dat we daar best uh, al mee bezig zijn als, als CDA. En ik proef overal in de partij uh, die discussie en uh, die behoefte ook om uh, dat grotere verhaal weer neer te zetten. Mm -hmm. maar Alleen tot het op al heden uh, ja. stagen we daar onvoldoende in. Dat heeft natuurlijk ook uh, de verkiezingsuitslag van gisteren weer uh, laten zien. Dus mm. het is ook een oproep aan, aan de partij van laten we met elkaar uh, dat CDA, wat we een beetje aan het verliezen waren, weer opnieuw een gezicht geven. Maar noemt u eens wat maatregelen die genomen zouden worden... dan begrijpt de luisteraar ook wat u precies bedoelt. Want het is wel niet onduidelijk wat u zegt... maar vertaal het nou eens in concrete plannen. Ja, maar dat vind ik... Kijk, dit gaat niet alleen maar over concrete plannen... en de politieke waan van Nee, maar uiteindelijk dag. moet het daarin vertaald worden, uiteindelijk. Dit, dit gaat uiteindelijk over... Uh, wat voor partij wil je zijn? Waar Mo wil je voor staan? Wat moet, uh, uh, waar moet het echt om gaan? En dan zeg ik, ja, we moeten weer een... een partij worden waar mensen zeggen... Van dat is een partij die, die opkomt voor ons... die oog heeft voor de mensen die in zwakkere posities zitten... die ja. oog heeft voor duurzaamheid. Maar ook een partij die de tegenstellingen weer wil overbruggen... mensen met elkaar wil verzoenen. We leven op dit moment in een samenleving... waar de tegenstellingen eigenlijk alleen maar lijken toe te nemen. Oké, okay, als, als we dat even bij de kop dan pakken. Hè? Ja. Mensen bruggen bouwen, mensen niet uit, uit elkaar drijven... Uh, Bedoelt u dan ook dat u niks moet hebben van een maatregel van geen hoofddoekjes uh, op de regionale bus? Ja, dat vind ik een, een goed voorbeeld. Daar zijn we ook overigens uh, als CDA al, altijd al tegen op geweest. Ja. Uh, uh, wij vinden dat iedereen uh, de vrijheid moet hebben om. Uh, zijn godsdienst te beleiden. Ik ben ook opgekomen voor die Amsterdamse tramconducteur... die geen kruisje meer mocht dragen. Dat ja. vind ik net zo goed dat hij daar het recht voor heeft... als die mevrouw met haar hoofddoekje. Ja. Laten we elkaar alsjeblieft respecteren en in waarde laten. Ik vind het ook zo belangrijk om te benadrukken... dat wij ook die mensen met een andere etnische achtergrond... of een ander geloof ook... Ja, volle, volledig uh, accepteren en uh, waarderen. Ja. Uh, er wordt veel te veel alleen maar gesproken over de problemen... van bepaalde bevolkingsgroepen. Terwijl ik zoveel succesvolle jongen... Marokkaanse vrouwen zie of, of Turkse ondernemers, die hmm. een enorme goede bijdrage leveren aan onze samenleving. Hmm. Dat verhaal moeten we meer gaan houden als CDA. Laten, Laten we dat zien ook... dat we dat waarderen. Ja. Laten we ook dat, uh, het sociaal-economische verhaal er even bij halen. Uh, u heeft gezegd, de partij glijdt af, is afgegleden naar rechtsconservatisme, en dat vertaalt zich dan in sociaal-economische beleid, afgegleden dat is een, uh, een beladen term. Hè? Dat is niet zomaar een werkwoord dat afgeleiden, maar dat is uh, uh, moreel eigenlijk uh, uh, afgeleiden. Dat klopt. Uh, maar dat, uh, dat zeg ik niet alleen. Dat zegt bijvoorbeeld ook uh, de commissie die de verkiezingen ja, nee, nee, van de Tweede Kamer uh, ja, heeft geëvalueerd. Ja, maar graag met u. Die zegt: uh, het CDA heeft een verkiezingsprogramma geschreven mm -hmm. wat eigenlijk een VVD Light versie is. Ja. Nou, daarmee geeft hij exact weer dat wij eigenlijk verkeerd bezig zijn. Dat we veel meer een eigen profiel moeten bouwen... waarin we ons als CDA weer onderscheiden van bijvoorbeeld de ja. VVD. Welke maatregelen in het regeerakkoord wijzen erop... dat de partij afgeleid naar rechtsconservatisme? Nou, kijk, dat, dat moet even helder zijn. Er zijn maatregelen in het regeerakkoord die nu uitgewerkt moeten worden. Uh, ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, de bijstand. Uh, het, het, het plan wat uh, ondanks is gelanceerd door minister Kamp en uh, de staatssecretaris... Nou, dan gaat het om de invulling van uh, zo'n maatregel, en daar zal het CDA moeten laten zien dat ze daar een, een eigen invulling aan wensen geven die anders is dan misschien de VVD nu voor ogen heeft. En de maatregelen met betrekking tot de pensioenleeftijd, het verhogen daarvan, dus hoe past dat daarin? Dat past daar heel goed in, want uh, we zien dat de mensen ouder worden, langer ook actief willen blijven. We, we zien ook dat mensen langer gezond blijven. Ik vind het juist heel belangrijk als CDA om erop te komen... dat ook ouderen volwaardig mee kunnen blijven doen in onze samenleving. En dat we ook solidariteit betrachten tussen ouderen en jongeren. En we weten met z'n allen dat we de AOW en de pensioen alleen maar betaalbaar houden... Als we ook met z'n allen langer eh, blijven werken. Dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ik weet hmm. ook dat ik gewoon eh, langer zou moeten blijven werken. En dat vind ik eigenlijk ook helemaal geen probleem. Nee. Nu, nu schrijft u ook dat uh, er beloofd was. dat de 32 procent van de CDA-leden op dat congres. die tegen die samenwerking met de PVV waren op deze wijze. dat daar rekening mee gehouden zou worden. Dat er maatregelen genomen zou worden door die mensen. om die mensen te, ap te apperceren. U heeft dat gemist. Noemt u ze een gemiste kans? Hoe had men dat kunnen doen? Nou ja, wat ik schrijf is uh, dat de buitenwacht er weinig uh, van merkt. Uh, wat ik zelf zie in mijn eigen fractie is dat, uh, dat ik wel degelijk gehoord word, samen ook met mijn andere collega's, dat, dat er wel degelijk geprobeerd wordt om invulling te geven aan uh, uh, de gevoelens van diegenen die uh, moeite hebben uh, met uh, deze constructie, het gedoogsteun van de PVV. Mm -hmm. uh, maar dat is zo weinig zichtbaar. Dus ik vind ook dat we dat meer naar buiten moeten brengen. Nou, dat is eigenlijk een opgave voor uh, ons als fractie, als geheel. Ja, maar zijn er concrete zaken waarvan u zegt... het kabinet had dat kunnen doen en dan had die 32 gezien... zie je wel, er wordt wel rekening met ons gehouden. Nou, nee, ik, ik, ik, ik, je, je kunt daar tal van voorbeelden noemen... maar eerlijk gezegd nou, voel, er ik er, voel ik er niet zo heel veel voor... om daar nu uh, helemaal op terug te blikken. Hmm. Uh, ik kijk liever vooruit en ik zeg van... nou, laten we nu uh, werken aan het programma voor de toekomst. Ja. Uh, laten we deze kabinetsperiode benutten als CDA om ons eigen verhaal weer uh, te formuleren... Uh, en uh, ja, eigenlijk alweer uh, ons voor voort te bereiden op de komende verkiezingen... en dan te zorgen dat we er echt klaar voor zijn. Ja. Hoe is er, er is vandaag in de fractie over gesproken, hè? over uw pamflet. Ja, natuurlijk. Bij ja. Als fractie uh, zijn we natuurlijk bij elkaar gekomen... na de verkiezingsuitslag, ja. ook om die met elkaar te evalueren... en te kijken ja. hoe het in de verschillende provincies uh, is gegaan. Maar hoe is erop gereageerd? Ja, nou. Wet uw kreeg opgepakt. Twee reacties, denk ik. Uh, enerzijds uh, dat men zegt, ja, er zit heel veel herkenbaars uh, in wat jij uh, schrijft in je stuk. Uh, maar er zijn er ook een aantal die zeggen, ja, jammer dat, dat we dit niet eerst uh, in de fractie met elkaar besproken hebben voordat je het naar buiten bracht. Nou, dat, dat zijn denk ik kort gezegd twee, uh, twee reacties die. Maar nu inhoudelijk. Uh, inhoudelijk hebben wij niet echt uh, ze ingegaan op alle punten in het uh, stuk. Nee, die discussie uh, huh. die wordt nog gevoerd binnen onze fractie. Nu uh, zegt u ook, uh, we moeten niet breken met dit uh, kabinet. Dat zou hartstikke stom zijn. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. Want je, be, je zou wel gek zijn als CDA om nu alweer naar de kiezer uh, te gaan. Nee, zo zeg ik het niet. Nee, zo ik zeg, zeg het ik, het, maar komt ik het anders. Ik meer. zeg, uh, we zitten nog midden in een uh, financieel-economische crisis. We ja. zien dat dit kabinet, wanneer het gaat om de aanpak... van de financiële-economische crisis, het heel goed doet. Met name ook onze eigen CDA-bewinstlieden. Ik noem dan even in het bijzonder Jan Kees de Jager en Maxim Verhagen. Die verantwoordelijk zijn voor financiën en economische zaken. Uh, ja, het zou u... heel onverstandig zijn om nu ja. uh, uh, uh, nieuwe verkiezingen uit te uh, schrijven... en uh, een kabinetscrisis te veroorzaken. Dan krijgen we gewoon Belgische toestanden... en daar is niemand mee gebaat, nee. zeker niet het Nederlandse volk. En het is natuurlijk ook zo dat het electoraal niet echt uh, verstandig zou zijn, natuurlijk. Nou ja, dat is dan nog een bijkomend belang. Maar ik zeg u, ik zit hier nou, vooral voor het nationale belang. En ik zeg gewoon, Nederland zit niet te ja. wachten op een kabinetscrisis. Nederland wil gewoon geregeerd worden. Oké, okay, maar wat ik nu eigenlijk wil zeggen is... is het niet zo dat als u echt gaat werken aan die punten die u zo pas noemde... Hè, niet het regeerakkoord is leidraad, maar onze christelijke inspiratie... de christendemocratische uitgangspunten. Als je dat echt en dat moet je een keer invulling geven in concrete maatregelen... dan zoek je toch automatisch... Dan, dan zoek je niet, maar dan krijg je toch automatisch... de confrontatie met de PVV en de VVD. En dan heb je toch die crisis. Nou, nee, dat, dat, dat, dat zegt u. Maar ik denk dat we heel goed met elkaar een, een debat kunnen voeren... in de partij van hoe zien wij voor de, de, de langere termijn het CDA-verhaal? Wat is daarvoor nodig? Wat zijn de, de vraagstukken van de 21e eeuw? En die antwoorden kun je best formuleren zonder uh, daarmee direct nu dit uh, kabinet uh, in gevaar te brengen. Ja, maar dan, dan betekent dat dat u dat niet vertaalt in concrete maatregelen als u gewoon een theoretische discussie nee. houdt. Dat betekent dat je invulling geeft aan het programma voor de toekomst voor de eerstvolgende verkiezingen. Ja, precies, dat bedoel ik. En dat, dat bestaat uiteindelijk uit maatregelen. Absoluut, alles, alles... zeker weten, ja. Ja, maar dan krijg je toch uiteindelijk die confrontatie met die twee andere partijen. Dat kan toch niet anders? Maar laten we nou eerst met elkaar de discussie voeren... Uh, over die, uh, die hmm. toekomstvisie, over dat verhaal en over de maatregelen. En op het moment dat die maatregelen op papier staan... laten we dan met u de afspraak maken dat ik nog eens een keer met u in de studio kom... om de discussie te voeren hoe we de handen en voeten aan gaan geven. Ja, hoe bent u eigenlijk de dag van gisteren en de avond van gisteren doorgekomen? Ik ben naar Zeeland gegaan, want daar hoor ik thuis. Dat, ja. Daar ligt mijn achterban. En daar liggen ook mijn routes. Dus ik, ik was op het provinciehuis in Middelburg. En daar heb ik samen met mijn uh, provinciaal collega's de uitslagen uh, hm. ja, afgewacht. En, ja. uh, Hoeveel uh, had de partij mogen verliezen in de Staten... dat u dit stuk niet geschreven zou hebben? Ik moet eerlijk zeggen, ik had uh, dit stuk bij elk verlies geschreven. Ja. En, en bij ik vind ook dat een ook. politieke partij als het CDA voortdurend moet werken aan haar eigen verhaal. Hm. Wat, was u, wat was uw filosofie om het vandaag, juist vandaag, na de verkiezingen te publiceren? Omdat ik heel bewust uh, mij uh, tot aan het, met de verkiezingen uh, heb ingehouden... omdat ik vind dat het uh, CDA-belang er niet mee gediend was... Door interne discussies terwijl je nog bezig bent met elkaar een campagne ja. te voeren. Ik wilde mijn collega's in de provincies niet voor de voeten lopen. Ik wilde ze alleen maar ondersteunen. Ik ja. heb dus ook de afgelopen weken alleen maar campagne gevoerd voor mijn CDA-collega's. Van Groningen tot Gelderland tot Zeeland. Ja. Maar uh, ja, op een gegeven moment uh, moet het wel een keer eruit. En ik vind gewoon dat die discussie nu gevoerd moet worden. We kennen nu de verkiezingsuitslag. We weten waar we staan. En nu moeten we ook weten waar we naartoe willen gaan. En daar hoort een goed verhaal bij van ja. het CDA. Zo pas is Rijn Willems binnengekomen. Hij is, uh, hij is tot nog even CDA-Eerste Kamerlid. Wat vond hij, of kent hij het nog niet? Ik heb Rijn daar niet mee uh, over gesproken, heen. maar ik doe hem de hartelijke groeten. Want uh, ik vind het een zeer gewaardeerde collega. U krijgt een groeten terug, zie ik, door het glas. Uh, meneer Kopjan, ik dank u wel. Graag gedaan. En ik nodig u echt uit voor een gesprek over de inhoudelijke, de inhoudelijke invulling van deze uitgangspunten, concrete maatregelen, en wat dat gaat doen in de, in de coalitie? De afspraak staat. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. Dag. Painted Angel Build a rocky bones The pickets on the corner again. The pickets on the corner begin saddling. I'm Lippy Kids van Elbow. Het zijn zware tijden voor de traditionele platenzaak. Maar na Adele en James Blake is er nu een derde album... waar volgens de deskundige albumkopende liefhebbers rijk altijd naar uitkijken. De nieuwe, band van, de nieuwe van de band Elbow uit Manchester, Engeland. Deze plaat heet heel opwekkend Build a Rocket Boys... maar bevat gedragen songs, zoals dit pastorale Lippy Kids... Check het geheel op de luisterpaal. En daar vindt u alles over op onze website. Wij gaan er even uit voor nieuws en ster. En dan komen we terug met ons economiepanel. En daarin onder andere Rijn Willems. Hij is nog even is die CDA senator, Eerste Kamerlid. Ik heb net gesproken met Ad, Ad Kopjan, collega Tweede Kamer. Hartstochtelijk verhaal, CDA, nieuwe koers. Niet meer verder afglijden naar rechtsconservatisme. Een korte reactie. Um, ik denk dat, nou dat is een hele, hele nee, ik kan er geen korte reactie op gegeven, want zo simpel nee. ligt het niet. Er is natuurlijk verschuiving naar rechts in de samenleving, maar ik zie het CDA duidelijk nog wel als een centrumrechtse partij. En uh, daar verschillen altijd niet zo vreselijk veel van. Nee. Ik uh, begrijp zijn hartstocht en uh, uh, we gaan er samen weer aan werken. <laughs> Oké, okay. nou straks gaan we verder met het economiepanel, onder andere over Libië en de olie. Tot straks.